Op vakantie in de Spaanse kroeg zag ik een mooie meid die aan me vroeg: Kun jij me even brengen naar mijn tent? De nacht was heet, maar het duurde niet lang. Toen kwam die gozer en bleek haar man: Boedelmaak werd ik op straat gezet. En ik dacht. De stoot die naar me keek Versierde mij Als in een schoelen droom Ze zei Ik wil met je vrij Ik voel me zo heet Maar later toen ze uit...